Het is twee uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. Een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in amsterdam osdorp heeft volgens een woordvoerder onderdak gevonden in een bunker bij het Vondelpark. De komende ochtend moeten ze daar weer vertrekken. De asielzoekers werden gisteren door de politie meegenomen naar het bureau... na de ontruiming van het kamp. Sinds het eind van de middag zette de politie een deel van de mensen... uit Irak, Somalië en Ethiopië weer op straat in de Belmer. Tot de ongenoegen van de asielzoekers zelf... die liever naar de vreemdelingendetentie waren gegaan. Waar de asielzoekers vanochtend na het verlaten van de bunker naartoe moeten is onduidelijk. SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS hebben gisteravond staatssecretaris Teven gevraagd om een menswaardige opvang. De fietser die gistermiddag bij een ongeluk in het Noord-Limburgse IJsselstein zwaar gewond raakte is alsnog overleden.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 In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Pek Wolle tegen VVV Venlo. Het bleef 0-0. Het weer in de Middelland. Kans op natte sneeuw. In het oosten is het rond het vriespunt. Overdag vrij veel bewolking en buien. Mogelijk met natte sneeuw. En het wordt rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO.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 Lange reportages, freaky items, open deuren en verrassingen. Alles komt aan bod. U bent weer bij Woord. De hele nacht dwalen wij door de afgelopen eeuw. Welkom bij het eerste uur van deze aflevering van Woord. En daarin het vervolg van het laatste uur van vorige week. In de themaweek Hoezo armoede brengen en brachten... veel verschillende radio- en televisieprogramma's... verrassende, indringende en... Hoopgevende verhalen over dit nog altijd urgente onderwerp. De aftrap van die week was in Utrecht op 25 november. En het draait om oplossingen, inventiviteit en bijzondere verhalen, dus, zoals gezegd. De activiteiten, landelijk natuurlijk, die lopen nog tot en met 2 december. We gaan nu naar datzelfde Utrecht waar vorige week het startsignaal loeide. Maar dan 25 jaar geleden. En dat doen we met het laatste deel van een tweeluik getiteld... A's sociaal in Utrecht uit 1987. Het Spoor Terug, zo heette dat programma... bracht documentaires over voornamelijk sociaal-maatschappelijke aspecten... van de Nederlandse geschiedenis. Sociale geschiedschrijving waarin zoveel mogelijk gewone mensen aan het woord komen. Het Spoor Terug kreeg in 1990 de zilveren reismicrofoon... en is later een onderdeel geworden van het radioprogramma OVT. Vannacht dus, deel 2 van asociaal in Utrecht over Houtplein, een voormalig woningcomplex in Pijlsweert in Utrecht. 1957 is het. De welvaart neemt steeds toe. De oorlog is bijna vergeten en het gaat weer goed met Nederland... In Utrecht is de Stichting Volkswoningen na de oorlog uitgebreid... met twee nieuwe complexen voor een zogenaamde asociale. De Framboosbuurt en het Antonieplein. Daar worden gezinnen heropgevoed. Ondanks een al in 1954 verschenen rapport... waarin het werk van de Stichting Heilloos wordt genoemd... gaat het allemaal gewoon door. De drie complexen behelzen 180 woningen. En het personeelsbestand groeit onder leiding van dominee Duitemeijer, die heilssoldaat Linschoten is opgevolgd... tot meer dan 50 mensen. Vandaag in het spoor terug het tweede deel van een serie over de Stichting Volkswoningen. De periode Duitemeijer. Er is woningnood in die jaren. En ook het jonge gezin Lindert woont al jaren in de Van Boosbuurt in bij de ouders. Ze wonen daar al jaren zelfs al voordat de stichting er ging controleren... door een opzicht eraan te stellen. De stichting zegt, inwonen is verboden. En zo komt het dat de familie Lindaert een huis krijgt aangeboden op het Antonieplein. Op een dag gaan ze naar het kantoor op het Houtplein... om een huurcontract te tekenen. Dus wij gingen dat huurcontract daar in orde maken. En we moesten uh, tekenen. En... Uh, we keken zo'n beetje rond op dat kantoor en uh, er hingen borden met vlaggetjes en kleurtjes. En toen zagen we dus dat. Dus de huis voor huis stond het aangegeven. En er stonden de naampjes bij. En iedereen had zijn eigen kleurtje. Er waren groepen dus, die dus bij wijze van spreken met blauw werden aangeduid, uh, met rood werden aangeduid. Uh, de buurten die werden aan apart met kleuren en met nummers aangeduid. Nee, je had het... Hadden ja complexen. Nou, en er stonden en dat, alle namen dat, op. Ja, en dat asociale uh, werden met rode vlaggetjes betiteld. En zoals wij met groen. Dus. En, dat, dat, en dat, toen dat, begon die ook van, wilt u een hulp hebben? Ik zeg, nee, ik wil voor jullie geen hulp <laughs> hebben. Ik wil dat huis hebben. Ik zeg, maar uh, voor de rest hoef ik niks te hebben voor jullie. Duiten mij, vroeg dat mij, ja. Nou, wij hebben dus alle, alle hulp in, in, in eigenlijk geweigerd. En... Uh, Alleen in de hoop dat we dus uh, eigenlijk vrij snel van dat Antonieplein vandaan zouden komen. Hebben we dat daar aanvaard. Maar wij hebben dus, uh, wij waren daar op de kantoren en we zagen die hele situatie. Vlaggetjes zus en uh, kleurtjes show aangegeven voor buurten, voor de gezinnen. En uh, nou, als je dus je ogen opende, dan zag je dus gewoon wie ze dus als asociaal betitelde en als... Uh, raar sociaal, zou ik maar zeggen, en normale gezinnen. En nee, nou ja, dat stuit je natuurlijk verschrikkelijk tegen de borst. Maar aangezien wij dus helemaal verder niks met hun te maken hadden... ...en alleen dat huis maar huurde. Nou, hadden wij daar verder helemaal niks mee te maken... ...dus ze konden ook ons niet onder een kleurtje plaatsen. En vrouw zei dat het in groen was. Ja, nou, groen hooguit was onder de, nou ja, groen dat werd dan betiteld als normaal gezin... Maar ik denk bij mijn eigen, behalve de brutaliteit vandaan om mensen op die manier te plaatsen? Alleen, wat moet je nou voor een geest, wat moet je nou voor een brein hebben om te bedenken om mensen in die mate te behandelen en te betitelen? Waar haal je het recht in God's vredesnaam vandaan? Die complexjes die werden toch echt gebruikt om de, de zogenaamde asociale neer te duwen. De wijken werden uitgekamt. Naar gezinnen die het niet goed deden, maar inwoonden bij ouders of zo. En uit nood dus een huisje van hun moesten aanvaarden dan. Die werden gewoon uitgekamt. Mensen waar je vroeger nooit geen kwaad woord van hoorde... die werden plotseling als asociaal betiteld. Of die kwamen daar te wonen. Maar was er dan nooit iets aan de hand met die gezinnen? Als ik nou bij mijn moeder inwoond... En er is niets op mijn moeder, die heeft 15 kinderen grootgebracht, aan te merken. Op je broers niet, op je zusters niet, op jezelf niet. Je hebt een keurige vrouw, je hebt twee keurige kinderen. Maar uit nood, omdat je er daar uit moet en naar het houtplein kan, wat ik niet had hoeven te aanvaarden natuurlijk, want daar heb ik op straat, op het Antonieplein, dat had ik niet hoeven te aanvaarden, want daar heb ik op straat gestaan. ...dan ben je dus op het moment dat je daar komt wonen... ...in de ogen van de hele buitenwereld een asociaal. Dat ben je gewoon, daar word je nou mee bestempeld. Al heb ik niks tegen je in te brengen. Je wordt een asociaal... ...in de mond... ...van anderen. Al ben je keurig netjes. Nou ja, dat is zeggen van nou iemand vroeg ik in huis. Ja, waar... Nou, dan kreeg je al een om te zeggen aan Tony pijn. Want een meisje kijkt hier al op? Ja. Wie zijn huishouden verwaarloost, daarbij stevig drinkt... of een destructief consumptiepatroon vertoont... of zich seksueel misdraagt en ook nog arbeidslabiel is... en een politiek extremist, is asociaal. Zo zijn er talrijke combinaties... van de in 1960 gedefinieerde kenmerken van het asociaal zijn te bedenken... Als gezinssocioloog Muller zijn intrede doet in 1971, is hij het jongste staflid met de jongste ideeën. Hij is ook de enige van de vroegere stafleden die nu zonder vroeging of frustratie vrijelijk praat over toen. Hij schroomt niet zijn mening te geven over het huurcontract, waarin een verklaring was opgenomen, waarin de bewoners bij voorbaat toestemden in alle begeleiding die de stichting nodig achtte. Je kan zeggen dat het eigenlijk een wat gesloten complex was. Echt bestemd voor mensen die begeleiding kregen van de stichting. Dus vanuit de stichting werd gezegd... ja, als je hier wil wonen, moet je dat wel accepteren... want anders moet je een andere woning uh, aangewezen krijgen. En dat was de combinatie. Je kan je afvragen... en zeker nu als je erover nadenkt of dat je dergelijke eisen terecht kan stellen. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Uh, het, het, het, het is op het randje, denk ik. Want het, het, het is natuurlijk zo dat een, het aanvaarden van een woning bij de, bij de stichting niet helemaal vergelijkbaar is met het aanvaarden van een door de gemeente toegewezen woning gelijkwaar in Utrecht. Want dat is dus via van, van iemand, iemand vraagt de woning staat als woningzoeker die ingeschreven de, de gemeente heeft met andere aspecten verder niets te maken. Tenzij in het verleden natuurlijk. Uh, een gedrag heeft vertoond waar ze niet zo tevreden over zijn... dan ontstaat dat wel. Maar normaal gesproken, een normaal burger heeft recht op een bepaalde en uh, Verder bemoeit de gemeente zich niet met andere achtergronden... en ben je vrij zonder enige andere conditie om die woning te ja. accepteren. Maar bij de stichting werd je geplaatst omdat de gemeente vond... of dat de samenleving vond, laat ik het zo zeggen... dat er toch wat meer moest, moest gebeuren. Dus de basis was inderdaad, en dat klopt ook met de statuten... dat de bedoeling was dat de mensen begeleiding kregen... die daar in dat complex wonen. Dus het, ja. Wat is de een soort straf dan? Uh, ja, op eenzelfde manier denk ik als je, een, als je een open inrichting een straf zou kunnen noemen. Het, het, het is hetzelfde mechanisme denk ik wat er aan de grondslag ligt. Het is, uh, de samenleving accepteert je niet. En, uh, dus als je heel, uh, heel negatief ernaar kijkt dan zeg je ja de samenleving accepteert je niet. Het oude idee van die heropvoeding daar, daar was dat nog een, een relikt van. Dus je werd in een complex geplaatst met het doel om uh, dat, dat je weer opgevijzeld werd. Zodat je weer uh, acceptabel was voor, uh, voor de gemeente, voor, voor de samenleving in Utrecht. In dit geval. Maar ja, om, je kunt dus zeggen dat er sprake is van een zekere dwang. Ik kan me zo goed voorstellen dat ze in verzet komen. Want ze denken, bars maar met je stichting en ik ga lekker door op de manier uh, zoals ik altijd geleefd heb. Ja, ik, uh, dus, ja dat, uh, dat, dat, als ik me in diezelfde situatie plaats, zou ik hetzelfde zeggen, denk ik, ja. Ja, want het was, uh, we hebben daar wel eens, uh, althans ik heb daar nog wel eens een keer naar gevraagd. Hoe werkt nou die sociale controle met zo'n badhuis en zo? Maar in, ik heb me daar altijd over verbaasd, maar die bleek toch vrij sterk te zijn. Als, uh, als de maatschappelijk werkers er niet waren of zo, dan, dan was het net of een aantal mensen zich, zich vrijer voelden dan wanneer ze er wel waren. En het, uh, ja, het, het zat in een hoek van, van, van dat plein. Ik, ik weet, het is nu verbouwd, ik weet niet hoe het eruit ziet op dit moment. Maar toen nog wel, het zat in een hoek. En je kon vanuit de ramen ook op dat plein kijken. Was, in de zomer zaten mensen buiten, maar die konden allemaal gezien worden. En ik denk dat zij ook wisten dat ze gezien werden. En dat is, uh, dat is een inperking van vrijheid. En daarom maakte ik het net een beetje de vergelijking met een soort open inrichting. Daar, daar lijkt het wat op. Dat is juist. En uh, de druk die uitgaat van, van, uh, de, van de aanwezigheid van zo'n stichting is ook vrij zwaar. En dat is ook geen, vrij, geen echte vrije keuze geweest. Nou, je en kan ook die... niet zomaar weg, hè? Je kan ook niet zomaar weg. Nou, het, het was eigenlijk nog veel erger. Je kan ook niet zomaar werk vinden als je daar, als je daar woonde. Mensen van het Houtplein die, die geen vast werk hadden. En dat was met Antonie Plein was dat precies hetzelfde. Als hij ergens solliciteerde en uh, ze noemde een uh, adres... dan was het heel dikwijls, uh, nee meneer, het hoeft niet meer. En het was eigenlijk nog voor de periode van de grote werkeloosheid. Dus mensen zaten, er zijn wel eens actiegroepen geweest... die hebben het Houtplein uh, gecharakteriseerd als een, als een ghetto. Nou... In, in, in sociaal-psychologische zin had het dat wel. Ja. Een muur eromheen. Mensen waren, die, die hoefden geen sleutels te hebben om eruit te komen. Maar wat de stigmatisering betreft werkte dat wel zo. Ja. Dat klopt. Uit een brief van Dominique Duitermeer aan het bestuur van de stichting. Januari 1957. De taak van de stichting. Het onmaatschappelijk zowel als het maatschappelijk zwakke... het maatschappelijk labiele gezin zou ik willen zien... als maatschappelijk zieke gezinnen die in een ziekenhuis moeten worden opgenomen... om daar gecureerd, dit is maatschappelijk of althans minder onmaatschappelijk, te worden. De wooncomplexen van onze stichting zie ik als dit ziekenhuis. Dit beeld nu van het ziekenhuis vasthoudend... zou ik de volgende conclusies willen trekken. De efficiëntie van de geneesmethode vereist dat niet alle patiënten in één wooncomplex worden samengebracht. Wij moeten ernaar streven dat in één wooncomplex zoveel mogelijk patiënten gehuisvest worden... die ongeveer hetzelfde ziektebeeld van de onmaatschappelijkheid vertonen. En dat niet alleen vanwege deze efficiëntie, maar ook omdat we de ziekte der onmaatschappelijkheid moeten rangschikken... onder de uiterst besmettelijke ziekten... De na onze inzichten niet meer te cureren patiënten... mogen wij niet opnemen in een van onze ziekenhuizen. Of een rusthuiscomplex voor deze gevallen een goede oplossing zou zijn... is voor mij nog een open vraag. Herstelde gezinnen moeten zo vlug mogelijk worden ontslagen uit het ziekenhuis. Zij zullen dan echter gedurende lange tijd onder onze nazorg moeten vallen. De intensiviteit van deze nazorg zal in elk geval afzonderlijk moeten worden bezien. Dit schrijft de kerstverse directeur Duitemeijer twee weken na zijn aanstelling. Tot de genezingsmethode van dat ziekenhuis behoren het beheren van de kinderbijslag, het budgetteren en de controle op de woonbeschaving. De verpleging ligt in handen van gezinshulpen en maatschappelijk werkers. Een ex-bewoner over dit ziekenhuis. Op het hooplijn zat toe. Dus dan moest je eigenlijk uit. Uh, ik heb voor alles uitgemaakt wat ik natuurlijk voor me. Weet je wat, ik sta niet onder jullie, ik heb niks met jullie te maken, ik betaal mijn huur zelf. Ja, want het was zo. Als je kindertoeslag kreeg, dan werd door hun. kwam dat kindersloeg aan en dat nam ik niet. Ik betaalde mijn meubels, dat was alleen voor die mensen die de huur niet betaalden, het licht niet betaalden. Dan sprong dat uit mij uh, nam dat. Je kindertoeslag in mijn ja, Dat En deze bij u ook? Ja, deze bij ons. Al... Gelijk in te beginnen te tekenen. Maar ik wist niet waarom. Het was half verhuisvest, die moest je tekenen. En toen dacht ik in mijn eigen, ik zie nooit een kindertoeslag. Waar? En toen ging ik in Maarten's Ma Ma Ma werken bij de gemeente. Om, uh, weet je, als ik invalide was, ging straat te vegen. Want ik mocht in mijn vaak niet meer terug. Als zesjaar assistent, seksjaar assistent, ik mocht niet meer terug. Dus ik ging in en daar heb ik toen met de gemeente erover gehad. Mm -hmm. Ze zeiden, ja, je hebt recht op kindersgeslag. Nou, toen ben ik zelf naar de gemeente gegaan. Dat weet je wel. Uh, sociale dienst. Ja. Dat zat toen nog bij de gasfabriek. Dat oude. En toen heb ik zitten praten met de heer. Nou, toen gaf ze me gelijk. En toen kreeg ik mijn recht, mijn geld in mijn handen weer. Ik kreeg de kindersgeslag weer maanden. En ik mocht zelf doen wat ik wil. Want ik stond niet onder hun... Want ze wilde die honden hebben. Zolang zij daar woont, waren zij baas. En dan kwam er af en toe wij binnen. En een kindjes als het huis komen was. Echt waar? Ja, yeah, kwamen ze kijken. Hoe vaak? Nou, twee tweemaal in de week. Kwamen oh, was... ze kijken, ja. Mijn vrouw is eruit goed. Ja, want wat, wat, wat zeiden ze dan tegen uw vrouw? Nou, de nou ja, ze deden alles, hè. Ze deden de van je eten kijken wat je eet. Je... En uit te veel van het goede haat dan, hè. Want ze hebben ook mensen bij waar ze mee inkopen gingen. Daar ken ik ook met? nog, een vrouw. Daar gingen ze mee, die was een beetje, nou ja, geestgestoord ziek. En die woorden ook op de kerk weg, want dat hoort er ook allemaal bij. Mm -hmm. Nou, en die vrouw gingen ze gewoon, moest zo'n wijf mee eten halen. En dan moesten ze net eten wat zij, wat hun wilde. Niet wat jij wilde, nee, wat hun. <laughs> want hun hadden toch de macht van de gemeente aan en ik kan je wel zeggen, ja, hun waren de bars, en geen handen. Maar de gemeente kon ook niet uh, wat doen tegen, de, tegen dit. Je kon gewoon naar de gemeente gaan. Daar dat, dat is dat boekje. Ja. Want dat is bij de gemeente weggehaald. Want als je bij de gemeente kwam, was je naar het sociale. Je had zoveel op je kermisdok. Ook als je bij een vertrouwensarts ging, bij, hier bij de Bunnekeplein ging. Ja. Ik kwam bij een dokter en hij sloeg de boek open en dan was hij al groot uit. Wat? Dan wisten ze meteen wie je was? Ja, je wist precies wie je was. En ja uh, meneer, uh, gaat u daar maar zitten. Ja, een padkamertje hoor, want uh, je bent een stukje van de Houtplein hoor. Vullensbakken ga, als ik je wil zeggen. Dat ik tegen die dokter zegt, kom. Hup, kind. Naar huis. Zeg, kom. Zeg, maar zo schooi, wil ik niet te maken hebben. Heb ik hem zelf uitgemaakt. Zeg, als ik, aardsocialist, jouw vader, het ook. Toen op een echte uiteres. Ik, ik kookte. Je kon nergens heen gaan. Je kon niet naar rechter lopen. Want ja, het kreeg toch ongelijk. Hij, hij, hun werden geloofd. En dat was juist het enige wat daar gebeurde bij die stichting. Met de komst van directeur Duitenmeijer begint ook de professionalisering. Het begint met de gezinsassistenten en de maatschappelijk werkers. Jeugdleiders volgen. En de kwaliteit van de diploma's stijgt als er ook een psychiater en een psycholoog... en een sociologisch researchteam ten verschijnen. Deze laatsten onderzoeken onder andere het badhuisgebruik... de arbeidslabiliteit en de schoolgang der kinderen... In 1959 wordt een dagverblijf geopend... om achtergebleven kinderen bij te werken voor de kleuterschool. Lange tijd is dit het paradepaardje van de stichting. De bijna 60 personeelsleden slurpen de subsidiepotten leeg. In 1950 gaat het nog. De gemeente Utrecht stopt dan 75.000 gulden in de stichting. Tien jaar later gaat het al om 3,5 ton... En in 1974, als het besluit tot opheffing van de stichting wordt genomen... betaalt de gemeenschap niet minder dan ruim anderhalf miljoen gulden. Zuster Renes komt in 1959 bij de stichting werken. Ze is een zachtaardige persoonlijkheid... en krijgt daarom de wat timide huisvrouwen onder haar hoede. Die vrouw bijvoorbeeld die had een nieuwe wasmachine van de kinderen gekregen. Nee, een nieuwe, een nieuwe koelkast. Die maakte ze elke week schoon. Daar was ze zo blij mee. En zo trots op. En uh, nou, dat, uh, dat was voor haar Maar de rest, dat bleef, dat verwaarloos. Dat was één grote zooi in huis. Maar die, die koelkast, dat was het, hè. Ja, en ze hadden honden en katten. En dat liep maar door. En daar hielden ze ziels veel. Het was eigenlijk een heel lief gezin. Maar uh, daar was ook niet geen. Er lagen geen lakens op bedden, vlooien. Vrij. Daar heb ik een soort hooikoorts uh, gekregen. Want stof en de, de troep. Want ja, je had er nog wat te lijden hoor. Vieze bende. Bah. Gezinnen die je begeleiden moesten je rapport, rapportjes overschrijven? Ja. Dat waren. Uh, een, een, een, zo'n zo vel, zo'n A4 vel, je kent dat wel. Met uh, allemaal kolommen. En daarachter kon je dan uitgebreid nog wat uh, overschrijven. Nou, uh, dat waren van die vragen van hoe is de hygiëne en hoe is... Nou ja, je kent dat wel, hoe is de opvoeding. Allemaal van die geëikte vragen, die vulde je dan in. een uh, week. Uh, ja. Later zijn ze dat anders gaan doen. Eens in een maand, geloof ik. Uh, maar wij hadden het gevoel dat het niet eens gelezen werd. In ons gevoel, er werd... Dus ja, ik bleef het toch doen. Het gekke was dat ik het, omdat ik voor mezelf dat op een rijtje wilde zetten. Daarom schreef ik dat heel uitgebreid. Maar wat is de hygiëne, wat is de opvoeding? Ja, en, en hoe is het bad meest... ge... Ja, En ja. Hoe, hoe is het die week gegaan? Wat voor uh, dingen zijn er gebeurd? Dat vertelde je, dat schreef je dan ook wel. Omdat je natuurlijk dan ook een beetje een overzicht had of het wel of niet vooruit ging. Of achteruit ging, zeg maar. Maar wat, wat gebeurde er verder met die rapporten? Die leefde u dan. Uh, nou eeuw? goed, die kwamen dan daar uh, bij, bij de, de mensen terecht, daar op kantoor. Hè? En nu uh, werd dan. Uh, ja, wat zij ermee deden, weet ik niet. Uh, maar het werd al. Ik, ik vond het zo theoretisch allemaal. En wij werden te weinig ingeschakeld om de werkelijk. Dat, dat hoorden ze dan via die rapporten. Maar wij zijn nooit bij een teamgesprek geweest. Dat heb ik altijd een heel erg gemis gevonden. Dat zit me dan ook heel hoog. Dat, dat, daar heb ik het ook steeds over, omdat ik dat. Dat noem ik geen samenwerken. Ja, ja er zat toch een zekere. Uh, uh, autoriteit in. van, van het. Uh, ze moest, dat moest gebeuren. Het, het, het oude wets uh, wat in inrichtingen vroeger ook wel was... van uh, wordt voor je gedacht, je hoeft zelf als niet meer te denken. Ik bedoel dat. Kun je zeggen dat de mensen die uh, in de complexen wonen... steeds meer als patiënt werden gezien? Nou, natuurlijk werd ergens... Uh, nou, dus dat was dus wat mij zo tegenstond. De, dat, dat ze niet als volwaardig, als uh, volmondig... Uh, uh, werd voor ze gekoud wat ze wel of niet moesten doen. Nou, uh, Dat is niet mijn methode, hoor. Je, wat al jaren uh, ge, uh, geleefd heeft, dat kan je toch zomaar niet veranderen. Je kunt er maar een speldeprikje aan veranderen. Een beetje warmte voor die mensen. Een beetje te tonen dat, dat ze ook wat waard zijn. Dat ze ineens wel dingen kunnen. Wat ze altijd gedacht hebben dat ze nooit konden. Dat kan, dus, kunnen ze. Nou, dat, ik heb dat altijd geprobeerd. van, Kijk, dat kunnen ze goed. En dan zei ik het ook. Dus die mevrouw bijvoorbeeld, die zo goed na je kon. Die dat bij de uh, nonnetjes bij de, geleerd had. Nou, dan zei ik dat ook steeds, omdat ik dat vond. Ze moeten ook het gevoel hebben dat ze iets kunnen. En niet dat heropvoeden van: nou, je kan niks en je moet nog een heleboel leren. En, ja, zeg, toen nou, je zit toch niet in een kamp? Ik vind het. Uh, het lijkt wel Hitler van uh, die. Uh... Ja, Heet het koud, joh. Nee, nee. Oh, maar ik, ik bedoel, je kan. We zijn toch geen. Je kan mensen toch, uh, hun karakter ook, hun karakter en hun gewoontes... en hun opvoeding, dat kan je toch zomaar niet veranderen. Je, ik ben al heel blij dat bijvoorbeeld die man... naar nou, dat, dat, dat sanatorium voor uh, afkikken, voor dat drangmisbruik... daar ben ik ontzettend, daar, daar heb ik echt daar heb ik, heb ik iets bereikt, ja. Na zoveel, na zeven jaar. Beste zuster... Daar ik eventjes de pen ter hand heb genomen... om u eventjes een kort briefje te schrijven... hoe of het met mij gaat. Nu, beste zuster, als ik het zo mag zeggen... met mij gaat het op het ogenblik heel goed... sinds een zondag toen mijn vrouw en Dickie bij me was. Want toen ik hun in de laan aanzag komen... toen schoot mijn gemoed wel vol. Toen dacht ik bij mijn eigen... wat doet ik dat mens en kinderen toch een verdriet aan... om zo ver naartoe te laten komen. Nu, beste zuster, toen ze weer zover waren... om aanstalten te maken, om weer weg te gaan... Toen wou ik zelf alweer mee naar huis toe. Maar dankzij mijn vrouw, die had het weer uit mijn hoofd kunnen praten... om maar hier, die twee weken, te blijven. Nu achteraf bekeken, heb ik het mens nog gelijk gehad ook van mij. Maar, beste zuster... ik kunt u wel vertellen dat ik nooit van mijn hele leven geen drank meer aanraakt. Want ik ben er zelfs bang van geworden, van die drank. Maar fijn, laten we het daar maar niet meer over hebben. Schrijft u nog eens terug? Als zuster Renes in 1965 afscheid van de stichting neemt... hebben bijna 30% van de gezinnen op de complexe een zuster in huis lopen. Bijna 10% van de kinderen is uit huis geplaatst. Ze heeft dan een tijd achter zich met veel botsingen met andere gezinsassistenten... over hun harde optreden. En met haar begeleidster, juffrouw Violet, de maatschappelijk werkster op het Houtplein. Die, die begeleidster die zei, nou, de, de, de mensen zijn de deur uit... en als de mensen de deur uit zijn, halen wij de kinderen weg. Dat vind ik wel zoiets. Dat vind ik, nou, dat is zo, mm, voor die oude, zo machteloos. Dat, dat kon ik het niet mee eens zijn. Die, die methode, als ik zo had moeten werken... dan was ik er al binnen een jaar weg geweest. Maar ik, vandaar misschien dat ik ook in een andere, andere wijken... Ik kon ook met die, met die maatschappelijk werksters die daar... Een van die maatschappijsten. Nou, daar heb ik geen enkel contact mee. dat met. gebeurde? Ja, zeker. Oh, je komt thuis en je kinderen zegt... Weg. Ja, nou, het is toen met die, die, die, die publieke vrouw. Die, die, en, en, en dat is meerdere keren. dat waren allemaal dingen... Nou... Ja, het waren dingen... Wij waren het vaak helemaal niet met hun, hun ideeën eens. Wie is hun? Nou, de leiding dus. De leiding. En dat die zijn dus de maatschappelijk werkers, met de, de psychiaters, de opzichters? Er waren enkele opzichters. Die ja, waren heel geschikt. Jazeker. die van het Houtplein van de Antonieplein was heel geschikt en degene van de Van Boostraat was ook een heel goed iemand mee te praten maar op Houtplein, ik kon met die mensen niet omgaan ik, ik, ik, ik kon het niet het feit dat je er kwam ook al, hoor, want dan wisten ze... nou, de een trak zich er wat van aan, de ander niet. Maar als het een smerige bende was en dan zei je nou, kom vanmiddag, joh. En uh, ah, joh, als je nou alles lekker gezellig netjes uh, ge kamer gedaan hebt, huis gedaan... gaan we vanmiddag samen naaien. Zoiets zei ik dan. Of uh, ik probeer te stimuleren van... nou, als je dit nou doet, dan gaan wij dat doen. En... Probeer ik zo, op die manier probeer ik dat. Met de kinderen ging ik ook spelletjes doen, en we zaten dan om tafel en vonden ze prachtig. Ja, echt waar, hoor. Dat, dat lukt ook wel, zo'n vrouw. Dit. Dat wel. Dat, het was niet altijd onwil of zo. Ah, ze wilden het wel, maar ze, de onmacht. En de omstandigheden. En een en, en man die vaak helemaal. Wat moet die zuster hier? Zo kwamen ze dan. Nou, wij geen zuster over de vloer, want die pottenkijkers... we hebben ook genoemd, pottenkijkers werden we genoemd. En ja, ja, ja, het achterdocht, hè? Van uh, argwaan, van uh, wat, wat hebben zij... Uh, een stukje vrijheid raken ze dan weer kwijt. Ilse het levensverhaal van een houtspleiner. De bel. Ik doe open. Dag mevrouw, we zijn van de bouw- en woningdienst. Mogen we even binnenkomen? Eindelijk wordt de boel opgeknapt, zucht ik. De heren nemen plaats. Zegt u het maar, denk ik. Tja, uh, u heeft destijds naar een huis op het houtsplein geïnformeerd. Er komt daar binnenkort een woning vrij. Bent u nog steeds geïnteresseerd? Ik weet niet wat ik hoor. Tjonge. Verhuizen, weg uit dit krot, wat een bof. Ja, ja, stotter ik ervan. Ja, dat zou ik nog steeds willen. Er is een enkele uh, formaliteit uh, waarom moet worden voldaan. Zouden uw mannen u daar bezwaar tegen hebben, denkt u? Ergens kietelt achterdocht. Formaliteiten, wat zijn dat? Wat bedoelt u precies? Nou, het Houtplein is een soort begeleid woonproject. Het valt onder de Stichting Volkswoningen van de gemeente... Nieuwe bewoners uh, worden psychologisch getest... en uh, er is een soort beoordelingsgesprek met de directeur van het complex. Ik hoor nauwelijks wat die mannen allemaal voor deftige taal uitslaan. Ik vergelijk dit krot met die huizen daar. Dit is een bovenhuis en daar hebben ze tuintjes. Ik zie hem al in de zon zitten. Die formaliteiten zinden ons niet ambtenaar van het hart ging over het vragenformulier. Drinkt uw man? Is hij gedetineerd geweest? Kan ik dat opvragen bij de politie? Heeft hij geregeld werk? Brengt hij zijn geld thuis? Vervolgens was hij een psychologische test. Met blokken spelen, vlekken kijken, zeggen wat je dacht bij foto's van blote mannen en vrouwen, dubbelzinnige vragen beantwoorden en je seksleven op tafel leggen. Tenslotte was er het gesprek met Dominique Duitemeijer... de directeur van de Stichting Volkswoningen. Uh, kijk, het zit zo. We leven in een maatschappij waarin er een aantal mensen zijn die... hoe zal ik het zeggen, de boot missen, uh, die het net niet halen. Allemaal flauwekul, komedie en dikdoenerij. Piet stond regelmatig op het punt te mee te kappen. Maar ik wilde dat huis. Ik was wel eerder vernederd om het doel te bereiken. En daarbij vergeleken was dit kinderspel... Wonen onder toezicht leek me wel iets waar je mee kon leven. Trouwens, ze zouden wel merken dat we niet zo erg veel toezicht nodig hadden. Een kwestie van tijd. We kregen dat huis en verhuisden nog dezelfde week naar het Houtplein. Najaar 1965. Vanaf 1960 bestaat er een aparte opnameafdeling... die vrij toegang heeft tot de archieven van politie en kinderbescherming. Al dus een oud medewerker. Ook de psychologisering doet zijn intrede. Van iedere gegadigde wordt een rapport gemaakt en niemand komt er normaal uit. Analfabeten worden bijvoorbeeld als minder of zelfs zwak begaafd bestempeld. En in de rapporten van gezinsassistenten en maatschappelijk werkers... duiken termen op als psychopaat, oligofreen, infantiel, debiel en gedegenereerd. In de jaren zestig veranderen de maatschappelijke opleidingen en het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden... dat zich kan vinden in de doctrine van de stichting. Op het Houtplein werken meneer de Jager en juffrouw Violet. Respectievelijk in 1955 en 1958 in dienst getreden... twee degelijke en ouderwetse maatschappelijk werkers. Marian Verheijen wordt in 1971 aan dat paard toegevoegd. Zij komt uit de zwakzinnige zorg... En heeft geen ervaring in maatschappelijk werk. Ze stelt zich in het begin heel afwachtend op. Voor haar is alles nieuw. Na een maand of twee, drie ging ik langzaam maar zeker begrijpen wat er allemaal gebeurde daar. Ja, van uh, die verplichting van die, uh, die begeleiding die onder het huurcontract stond. Uh, die kinderbijslagen, de bonnen voor schoenen, de bonnen voor een stofzuiger. Het waren allemaal dingen. Dat ze me nooit verteld in ieder geval. Dat, dat was voor mij helemaal nieuw. Ja, en... Ik, hoor, ik hoorde ook het verhaal, is dat waar? Dat, uh, ik hoorde dat in sommige gevallen uh, de, het inkomen van de mensen beheerd werd en dat de mensen per dag bijvoorbeeld een tientje kregen om eten te kopen. Klopt dat? Ja, klopt. Inderdaad, waren die er. Ik geloof niet veel. Ik heb die gezinnen nooit gehad, maar, persoonlijk, maar het gebeurde wel. Uh, ja, dat was dan. Een, ik herinner me ook het gezin nog wel waar dat bij gebeurde. Dat. Uh, die man die was, uh, ja, zeg maar, ziekelijk. En die vrouw, daarvan zeiden ze dat ze zwakbegaafd was. Het is mogelijk, maar. Ook zelfs als je wat zwak begaafd bent, dan moet je eigenlijk je eigen huishouden kunnen wonen. En volgens mij had ze dat ook wel gekund. Waren het niet dat daar de gezinsassistenten dat gezin dag in dag uit van de wieg tot het graf verzorgde. Samen boodschappen gingen doen, ze kreeg zoveel geld. En zo moest ze dat dan leren. Maar volgens mij hield dat nooit op. Eens op een goede dag moet je mensen loslaten. En zeggen ze, zo, nou hebben we dit zo een half jaar gedaan, wat denk je, Weet je het zelf proberen? Maar dat werd nooit gedaan. En dat was mijn allergrootste bezwaar. Dat ze de zaken in stand hielden. En ik heb later wel eens gedacht... ja, maar zo lust ik ook nog wel in. Als ik maatschappelijk werk ga bedrijven... dan probeer ik mensen samen met mensen iets, iets op touw te zetten. Iets kijken of ze dan... Hè, hoe leer je zoiets, hoe doe je zoiets? En na een tijdje zeg je... nou, oké, okay, je bent uit je schulden. Ga het eens alleen proberen. Hè? Maar wat ze op, de, op het Houtplein deden was... Ze komen in puinhopen binnen. De schulden worden gesaneerd. Ze wonen daar. En is het eenmaal gesaneerd... dan blijft de vinger aan de pols. Want o oh jee, als je ze loslaat... Ja, dan kun je over een paar maanden weer puinhopen ruimen. En daar hadden ze geen zin in. Dus wat deden ze? Ze stopten een zekering in het kassie. Nu is de zaak in orde. En nu houden we de vinger aan de pols. En nu zal het nooit meer een puinhoop worden. Deze mensen hadden het eigenlijk heel makkelijk uiteindelijk. Ze ruimden wel puinhopen op, maar was de puinhoop opgeruimd... dan van eeuwigheid tot amen, zorgden zij ervoor dat er nooit meer puinhopen kwamen. Maar die mensen werd niet bijgebracht van, hoe doe ik het dan? Hoe kan ik het alleen doen? Hoe kom ik straks in een gewone maatschappij terug... en weet ik hoe ik het eigenlijk doen moet? Dus dat hele leerproces, daar heb ik altijd aan getwijfeld. Als je tegenwoordig een hulp krijgt... Dan, is, dan staat er ook al een hele grote stichting achter... waar je die hulp van krijgt. Maar dat zijn niet mensen die hier op het hoekje een huis bouwen en een, een spion inzetten om de hele buurt in de gaten te houden. Die mensen die voelden zich altijd be, bedreigd. Altijd. morgens als die, die, die, die, die, die, die hulp in huis kwam, dan, dan waren ze nou anders dan dat ze werkelijk waren. Hun eigen karakter kon er niet uitkomen. Dat heeft niks te maken met van dat ze dan maar in wantoestanden moeten gaan leven. Nee, ze waren zichzelf gewoon niet meer. Door die hulp die er in huis kwam, al. Plus, de kinderen naar buiten. Mijn kind is ook wel eens naar buiten gegaan met een snotneus. of met een vuile broek. Dat dorst hij die mensen op een gegeven moment niet eens meer. want ze wisten gewoon dat erop gelet werd dat. of dat zij dat wel goed deed. Ik bedoel, dat is toch geen sociale begeleiding? Ik bedoel, dan kun je net zo goed al die mensen samen concentreren op een eiland. en en en. Zet hem maar een stel toezichthouders neer. En eh, te snoot met de zweep. Als je het niet goed doet, klets, pak maar aan. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar ik had altijd het idee dat die mensen nooit wisten waar ze aan toe waren. Die mensen, die, die, nou ja, er zijn er wel bij die dus echt wel hulp nodig hadden. En er zijn er bij die er waarschijnlijk ook wel iets beter van geworden zijn. Omdat ze dan toevallig een hulp in huis kregen die werkelijk sociaal voelend was. Aldus ex-bewoner Lindaert. Regelmatig heeft Marjan Verheyen aanvaringen op het plein. Vooral met de jager. Over het beheer van de kinderbijslag. Over het doorgeven van vertrouwelijke informatie aan gemeentelijke instellingen... zoals de Volkskredietbank. En zelfs aan werkgevers, zoals sommige bewoners beweren. Ook over de kruisjes die in het badboek achter de namen van de bewoners gezet worden... als ze gedoucht hebben. Toen ze wegging heeft ze al die grieven voor zichzelf op papier gezet... Een voorbeeld over het gebruik van de telefoon. Ze hoefde nooit te betalen. Gedraaid werd er meestal... Ja, ik heb dat afgeschaft. Ik zeg je draai maar. Dit is het nummer. Dok maar. Ik vond het belachelijk dat, die, dat een aantal van die mensen... gewoon nog nooit de telefoon hadden gedraaid. Ja? Nou ja, dat is natuurlijk een fluitje van een cent. Nogmaals, ze waren niet achterlijk, dus konden we een telefoonnummer draaien. Goed. De jaren draaide vaak voor een hoop mensen. Ja. Misschien ook niet altijd, maar goed. Dan kwamen ze daar voor een, voor een lulverhaal naar een zusje of naar een vriendin. Dat, waren, dat was dan soms mijn spreekuur. En een ander kwam de huisarts te bellen. En de volgende kwam om wil ik veel wat te bellen. Ja? Maar altijd eigenlijk dingen waarvan hij zegt, ja, waarom bellen ze eigenlijk? Ja? Waarom op mijn spreekuur? Er zijn wel andere dingen te doen. Soms met vijf, zes in de wachtkamer te wachten. Ja, dat was jouw spreekuur. Belachelijk. Dus had ik tegen de jager gezegd. Ik vind dat er eigenlijk beneden in het badhuis gewoon een telefooncel moet komen. Nee, zegt hij, je begrijpt er helemaal niks van. Ik zeg, wat begrijp ik dan niet? Nou, zegt hij, als die mensen bij mij op mijn bureau staan te bellen... dan weet ik waarover ze bezig zijn en waar, waar, waar, dan kan ik horen waar, waar ze het over hebben. En dan hou, ik de, dan hou ik de vinger aan de pols. Dan weet ik wat, wat, wat ze allemaal zo te vertellen hebben. Nou, ik dacht, dat, toen klopte ik. Ik zeg, tis, ik zeg, is toch te gek. Ze hebben niets met de vrijheid om zelf te bellen. U wilt de vinger aan de pols houden... en u kan lekker meeluisteren wat er allemaal speelt in dat gezin. Dat, dat vind ik idioot. Nou ja, dan was het weer bang natuurlijk. Wat ik weer ruzie heb ik het weer gedaan... Ik hoor hem nog zeggen van jij, jij groentje, je weet niet waar je over praat. Ik was 45. Ja, nou, zo, zo ging dat. Uh... In dominee Duitermeijers ziekenhuis zou het toezichthoudend personeel het volgende te doen hebben. De plaats en de functie van de opzichter. De opzichter zouden wij nu kunnen zien als de verpleger. Zo u wilt de hoofdverpleger. In dit beeld past dan de vergelijking van de maatschappelijk werker met de dokter. De band tussen hoofdverpleger en patiënt... zal in het algemeen veel nauwer zijn dan tussen dokter en patiënt. De hoofdverpleger verkeert immers veel meer met hem. Hij wandelt langs de bedden en kijkt en maakt een praatje... bemoedigend, vermanend als het moet, vaderlijk waar nodig, streng vaderlijk. Men moet hem immers zien als een helper... die men altijd bereiken kan als men hem nodig heeft. Zijn controlerende taak is er wel, maar verborgen in dat vriendelijke praatje en dat gemoedelijke kijken. Na anderhalf jaar houdt Marian Verheijen het voor gezien op het Houtplein. Ze stort steeds vaker haar hart uit bij de maatschappelijke werkers uit de Framboosbuurt. Onder hen is ook Kok van Vloten... En mijn manier van werken was dan dat ik zei van nou je woont hier nou eenmaal en als je me nodig hebt dan, dan kom ik wel. Maar niet meer dat verplichten, want ja, het is natuurlijk idioot dat mensen met een mes op de keel mo moeten tekenen van uh, om een woning te krijgen. Doe je alles, zeker in die tijd toen de woningnood zo hoog was. Ja. En die aanpak, daarmee kon je dus een soort ruimte maken voor jezelf om je eigen invalshoek te gebruiken. En die invalshoek was van kijk nou naar wat mensen wel kunnen en kijk niet steeds naar wat mensen niet goed doen. Wat ik mijn gevoel altijd was, dat mensen niet serieus genomen werden. Ze werden aangekeken op een asociaal zijn en niet op hun mens zijn. En ik, als je nu zegt, wat is het verschil in aanpak... dan denk ik dat dat het verschil in aanpak is geweest. Dat ik zelf altijd eerst keek, zijn op de eerste plaats mensen... en dan zullen we wel eens verder kijken wat er allemaal speelt. Mensen die er op een of andere manier... aan deze terecht terechtgekomen zijn. Ik denk dat dat het verschil is. Ook in je methodische aanpak. Hoe uitzicht dat dan in je methodes... Nou, ik denk uh, houding, de uitstraling die je hebt... de manier waarop je met mensen praat. Je denkt niet voor ze, maar je overlegt met ze. Je, je probeert een plan te maken van uh, hoe komen we hieruit... hoe kun je wel aan het werk gaan... Uh, wat is er met de kinderen, hoe kunnen we dat op een andere manier oppakken... en niet te zeggen van nou, dit is goed voor jou. Dat idee van het ziekenhuis... ik denk dat dat veel meer in het hoofd van meneer Duitermeijer was... Dan in de, bij, de, bij de bewoners natuurlijk helemaal niet, maar ook niet bij de mensen die er werkten. Dat was iets wat we niet overnamen. Duitermeijer zelf wil niet meewerken. Hij adviseert het spoor om niet met bewoners te praten... omdat die niet over hun eigen situatie zouden kunnen oordelen... Bovendien bestempelt hij alles als sensatie... als er ook maar één bewoner aan het woord komt. En herhaaldelijk verklaart hij dat het uiteindelijk toch beter is... om gezamenlijk gediscrimineerd te worden dan in je eentje. In een interview uit 1962 verwoordt Duitermeijer... het verschijnsel onmaatschappelijkheid als volgt. De kern van de onmaatschappelijkheid is gelegen in slapheid. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar ongeschoolde arbeiders... Geoefende arbeiders bijvoorbeeld hebben getoond iets te willen en te kunnen. Of kunnen en willen. Bereiken. Slapheid, als grond van kenmerk van onmaatschappelijk gedrag, blijkt ook in de geschiedenis nawijsbaar. De maatschappij van vroeger was zo ingericht dat meedoen of doodgaan geboden was. Survival of the fittest. Tegenwoordig werken sociale onderstand en sociale zekerheidswetgeving slapheid in de hand. Marian Verheyen over Duitermeijer. Ik vond dat een wonderlijke figuur. Moet je goed nagaan, mensen die daar in zo'n houtplein wonen... dan is er een kerstavond, daar deden ze veel aan. Dat was eigenlijk, eigenlijk op zich... dan denk ik, het was wel nog de tijd van het leger des Heils. Weet je, want zo deed men dan loopt. Ze wij wel eens dus lekker goed voor... Je? Juist. Mensen vonden het toch leuk. Maar je lachte je rot, want ze kwamen allemaal met plastic zakken. Tafels stonden gedekt, ze kregen een leuke broodmaaltijd... een koffie, en thee, en ze kregen er, nou ja weet ik veel wat erbij, en zo... Maar alles wat ze niet op konden, dat ging in het plastic zakje. Dus je ging over het plastic zakje weg. Het was, het was werkelijk om te gillen. Maar duidelijk hij hield dan zijn kersttoespraak. Dan ging dat natuurlijk weer over dat kindje Jezus... en de kribbe en de hele rutte met uit. Toen had hij het over de herders. Dat heeft hij durven bestaan, dat heb ik zelf dus gehoord. En daar zijn we allemaal van geschrokken, zelfs Violet. Toen heeft hij durven bestaan om te zeggen van... Ja, en dan kwamen de herders. Dat waren de armsten onder de armsten zoals jullie. Nou, en ik ging begon helemaal van, ah, hoe durft hij? Ja, dat heeft hij gezegd, zoals jullie. De armsten onder de armsten zoals jullie. Ja, dat waren dan de houtpleinbewoners. Ik weet niet eens of ze het zelf eigenlijk wel goed begrepen hebben hoe hoe vreselijk dat was. Hoe ik dat toch eens te zeggen? Kun je nagaan hoe die man niet meer nadacht bij wat hij zei? Hij was zo vol van ik ben ik, en dat is dat, dat houtpijnvolk. Is heel anders dan ik. Zijn de armste van de armste. Uh, uh, hij kritiseerde zichzelf helemaal niet meer. Dit is zijn idee nog, denk ik. Ik denk dat hij nog zo denkt. De armste onder de armste. Hoe zijn die? Ja, de armste onder de armste, zoals jullie. Jullie waren zij, dat waren wij niet. Wij kwamen met het goede goed. Moeder Duitermeijer kwam mee. Een lange jurk in gala. Ja? En zo ging dat daar. Dat vond ik ook belachelijk, maar goed. En naar de hand, dan stond hij bij de uitgang, boerde duidelijk mij ernaast, moest ze allemaal zijn handje geven. Bedanken. Ja, bedanken. Ook zoiets, het is zo leger. dat is heelsachtig als de pest, hè. Het doet goed aan de armen. 1973. 1973, ja. Ja, 1973. Ja. De pil is dan tien jaar op de markt en ook de bijstand bestaat alweer acht jaar. Zo krijgen de bewoners van de stichting langzamerhand... meer zeggenschap over kindertal en financiën. Er is werk genoeg in die jaren en zelfs de ongeschoolde arbeiders... om met Duitermeijer te spreken, zijn opeens gewild bij de werkgevers. De macht van de stichting begint onder de druk van de tijd te wankelen... Duitemeijer ziet het somber in. 1966. Proeven tot doorlichting van het bedrijf der Stichting Volkswoningen. Als mede enige zijt uiteraard zeer voorlopige conclusies. Ik zie de toekomst van de stichting met niet geringe zorg tegemoet. Daarbij komt nog het feit dat de onmaatschappelijkheid... vooral in de laatste vijf, zes jaar zo'n ander gezicht gekregen heeft. Ik zeg niet een ander karakter... Ik weet namelijk niet of dit andere gezicht een gevolg is van innerlijke verandering. Ik kan alleen maar vaststellen dat deze gezinnen zich tegenwoordig veel moeilijker laten begeleiden dan nog voor enkele jaren. Nu is de wezenlijke basis van deze begeleiding de vertrouwensrelatie tussen gezin en stichtingspersoneel. Maar deze heeft een groeiproces nodig... En de bodem die dit groeiproces mede mogelijk maakte... was dat deze gezinnen in materieel opzicht... in hoge mate zich afhankelijk van onze instelling wisten. Het welk zelf weer tot gevolg had een zekere gezeggelijkheid. Zolang het vertrouwen er nog niet was... kon zolang op deze noodbasis met de gezinnen gewerkt worden. En ons ontbreekt nu, onder andere als gevolg van de welvaart... Deze noodbasis, die altijd als springplank diende om te komen tot de echte vertrouwensbasis. Ik had het ook anders kunnen zeggen: het wordt steeds gemakkelijker om onmaatschappelijk te leven zonder in aanraking te komen met armoede, met de politie, de kinderbeschermingsinstanties, de straf voor economische delicten, etc. Bovendien, komen zij door de televisie, in tegenstelling tot vroeger... veel meer in aanraking met de overige samenleving... waarin betamelijkheid, aangepast gedrag, gezag, etc. immers ook lang geen vanzelfsprekende zaken meer zijn. Nu er meer geld is, is er ook meer aandacht voor nieuwbouw en renovatie. Ondanks zijn zorgen denkt ook Duitemeijer aan vernieuwing in de Framboosbuurt. In 1969 schrijft hij dat hij in de kern van het complex een deel van de woningen wil slopen. In de nieuwbouw wil hij dan de 10% van de gezinnen plaatsen... die nog te helpen zijn, de zogenaamde A-gezinnen. Zij zouden onder intensieve begeleiding... van de hoogste sociale doktoren moeten staan. De rest, 90% van de stichtingsgezinnen... die als B-gezinnen betiteld werden, zou dan in de oude woningen blijven. Een soort rusthuis voor hopeloze asocialen dus... die hun basisverzorging zouden krijgen van laagopgeleid personeel. Het blijft bij plannen, omdat zijn idee overal tegenwerking oproept. Op het houtplein begint het ook te rommelen. Een paar bewoners zoeken aansluiting bij de buurt... in de strijd tegen huurverhoging en achterstallig onderhoud. Henny de Jong, buurtbewoonster, gaat met een enquête het plein op en treft veel leed aan. Ik heb nooit begrepen hoe die stichting daar werkte. En over de stichting zelf heb ik, had ik eigenlijk nooit wat gehoord. Ik, ik, meer zo over, ja, die mensen, moet je, daar moet je niet zijn. Maar niet van hoe die stichting werkte. Dat was voor mij echt een openbaring van, nou, te maf, te gek. Daar moet wat aan gebeuren. Hoe, hoe is dat toen verder gegaan? Nou, wij waren daar met die enquête geweest. Op een gegeven moment hebben we mensen bij elkaar geroepen... om te zeggen, jongens... Wij moeten niet alleen voor één of twee mensen gaan zeggen dat het huis slecht is. Maar wij moeten eigenlijk de gemeente laten weten dat het een onhoudbare toestand is. En dat wij als uh, buurtcomiteetje, die vertegenwoordigd in het actiecomité gaan eisen dat er opgeknapt en gerenoveerd gaat worden. En dat er meer zaken voor jullie gebeuren. Toen hadden we weer een afspraak gemaakt. Toen zagen we die mensen niet komen. En dat was heel erg vreemd, want ze waren best enthousiast. Eigenlijk een beetje bang. Dat merkte je al door die Duitenmeijen. Die hun toch weer inpakten. Maar aan de andere kant best enthousiast om wat aan de woningen te doen. en wat op te gaan knallen. En twee weken daarna kwamen er wel wat bewoners... die in dat comité zaten naar ons toe. En die vertelden toen van... Ja, eigenlijk hebben we ons in de maling laten nemen. Want uh, wij zijn niet gekomen omdat wij geroepen zijn bij dominee Duitermeijen. Zij zei dan directeur Duitermeijen. En die heeft toen gezegd dat jullie oproepraaien en weet ik wat waren, En ja, hij wilde wel een comiteetje met ons. Maar wij merken nu in die twee weken dat er eigenlijk helemaal geen sprake is... van een goede begeleiding of goede uh, voorbereiding naar iets beters toe. Maar meer zoiets van dat hij ons stil wil houden. En dat wij uh, niet meer verder moeten gaan. Nou, toen hebben wij dus keus voorgelegd aan hen... van ja, wij dwingen mensen niks. Uh, je moet zelf iets willen. Als je zegt, wij willen een eigen comité met de stichting... dan kunnen wij niet zeggen, moet je niet doen. We hebben alleen gewaarschuwd dat je natuurlijk... met degene die eigenlijk je vijand is in dat geheel... want je hebt met hun te maken... nooit zo hard zich op zou kunnen stellen... als dat een onafhankelijke groep bewoners samen met hen zou kunnen doen. Nou, en van daaruit hebben ze dus gezegd, nee, we willen met jullie verder. En toen zijn er heel stel acties uh, ontstaan. Het badhuis wordt gekraakt als het tijdelijk gesloten is. De vrouwen van het plein wassen voortaan zelf hun kinderen. De straat wordt opengebroken en bezaaid met meubilair... om de wethouder voor de volkshuisvesting beloftes voor nieuwbouw af te dwingen. De fabriek van Herberhold achter het houtplein, wordt in de fik gestoken... De mensen zijn het zat. En ondertussen is het besluit de stichting op te heffen in 1973 genomen. Al zal de afwikkeling nog een paar jaar duren. Te kostbaar en achterhaald, zo oordeelt de gemeenschap. Als de dossiers van de stichting, verpakt in tientallen vuilniszakken... op een mistige novemberochtend in 1975 worden verbrand... gaat de stichting letterlijk in de rook op. Maar er zijn nog geen nieuwe huizen... Het houtplein moet nog even wachten. En als de nieuwbouw rond 1978 eindelijk begint... zijn de huren zo hoog dat de oude bewoners er niet of nauwelijks terugkeren. De stichting is weg, maar de buurt is kapot, zeggen de ex-bewoners. En zelfs de naam houtplein is van de stadsplattegrond verdwenen. Toen ze de controle over de mensen kwijtraken... toen ze in de gaten hadden dat het de mensen mondig werden... ...en wijs genoeg om te begrijpen waar die, wat die lui mee bezig waren... ...toen waren ze weg. Toen waren ze weg. En ik vind dat juist op zo'n moment... ...hadden ze dus wijzer moeten zijn. Hadden ze dus gewoon iets goed voor de mensen moeten doen. Op dat moment nog. Door veel sneller andere huizen te bouwen voor die mensen... He, een andere woongelegenheid, een andere omgeving voor ze te creëren. Toen hebben ze de gelegenheid genoeg gehad om een heel klein beetje goed te maken... van wat ze al die tijd fout hebben gedaan. Maar ze hebben in één keer afgehakt. Ze hebben iedereen de moord laten steken. Heel gewoon. U hoorde een aflevering van Het Spoor Terug, eerder uitgezonden in 1987. Het was het laatste deel van een tweeluik over Houtplein in Utrecht en de Stichting Volkswoningen. Samenstelling en interview Jacqueline Maris, productie Nienke Vijs. Deze week, nog tot en met 2 december, vindt de themaweek Hoezo Armoede plaats. Op radio, televisie, internet en in het land. Een week lang programma's over armoede. Die week is onderdeel van het internationale project Why Poverty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 Misschien ten overvloede wil ik mezelf nog even bij u introduceren. Johnny van Doorn. Documentaires. Eigenlijk was van het begin af aan heel politiek geëngageerd. Vond Schoenberg daarom ook eigenlijk een ontzettende ondernul. Verhalen en meer. Kom, dit de kom, kom, kom, dit kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, woord. En vragen en opmerkingen over het programma Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl of schrijven naar Woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11, 1200 JC in Hilversum. En wilt u op de hoogte blijven van de wekelijkse samenstelling van Woord? Ga dan even naar onze Facebookpagina en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Die openbare pagina is te vinden op www.facebook.com slash woord.nl. En op diezelfde pagina vindt u ook links om onze programma's opnieuw te beluisteren. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met het woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. René die zit ook al heel alert te kijken. Ja, nog vier uur te gaan. <laughs> en het eerste uur zometeen na dat journaal... is gewijd aan een mooi portret van dirigent Anton Kersjes. Graag tot zometeen.